5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. In Soedan vlucht iedereen die kan, het geweld daar. Zo in het Radio 1 journaal een gesprek met een piloot die op dit moment inwoners evacueert. Eerst krijgt u het NOS-journaal Jeroen Chepkema. In Zuid-Soedan, in de plaats Bentiyou, is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n lig 75 lichamen in, vermoedelijk van militairen, heeft de VN bekendgemaakt. De slachtoffers zouden tot de Dinka-bevolkingsgroep behoren, net als de president van het land. De gevechten in Zuid-Soedan braken vorige week uit. De afgelopen dagen is volgens de VN op grote schaal gemoord. Correspondent Kort Lindijer.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 Begin het jaar waren er ook een paar aardbevingen. Bij de NAM komen nu nog steeds meldingen binnen, zegt een woordvoerder. We krijgen wekelijks nog nieuwe schademeldingen binnen. Inderdaad, rond de 150 meldingen. Dat komt niet door aardbevingen die plaatsvinden... maar dat komt ook door mensen die oude schades melden. Wij roepen mensen daar actief toe op, want we willen graag alle schades vergoeden. De NAM streeft naar een schademelding binnen drie maanden af te handelen.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 Er is verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. Het is langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 4 kilometer. Verderop tussen Blakum en Eembrug over 6 kilometer. Er was een ongeluk op de A13 en aan Rotterdam. Bij Delft nog 4 kilometer. Nieuwe aanrijding op de A27 Utrecht richting Breda. bij Werkendam 3 kilometer. De linker is dicht.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 Radio in Journal. Lucia Caraso. 5 op 5 is het duizenden mensen in Zuid-Soedan zijn nog altijd op de vlucht voor het geweld. Velen zoeken een veilig heenkomen in een van de kampen van de Verenigde Naties. Een woordvoerder daarvan zegt dat geprobeerd wordt de vluchtelingen de best mogelijke bescherming te geven. Main thing to do in the next 12 24 hours is to make sure that everybody who is under the protection of the United Nations gets the best protection that we can muster. Contact nu met Christian Haak, piloot. Hij vliegt voor een Nederlandse organisatie regelmatig met hulpgoederen vanuit Kenia naar Zuid-Soedan. Nu wordt er plaats gemaakt voor mensen in het toestel. Meneer Haak, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Want wie evacueert u uh, nu uit het uh, zuiden van Soedan, uit Zuid-Soedan? Uh, wij hebben uh, de, de partners waar wij voor vliegen, hebben wij geëvacueerd. Het zijn uh, verschillende hulporganisaties uh, waar wij uh, nauw mee samenwerken. En wat, wat vertellen deze mensen die u daar ophaalt? Ja, verschillende verhalen. Aan de ene kant wil, wil niemand eigenlijk weg. Sommige plekken zijn nog rustig. Maar ja, de angst dat, dat het toch fout gaat is toch wel heel erg aanwezig. En aangezien er heel veel geëvacueerd wordt. Ja, men weet niet wat, wat er komt. Men verwacht het ergste. En, en ze vertrek neem ik aan wel met een dubbel gevoel. Want je laat de mensen wel achter als hulpverlener. Ja, ja, en dat maakt het dus ook zo moeilijk om weg te gaan. Um, ik ben, gisteren heb ik een groep mensen uit uh, Doro uh, gehad, dat is in het oosten van uh, Zuid-Soedan. En die werken daar met een, uh, in een enorm groot vluchtelingenkamp. En die zeggen, ja, die vluchtelingen die, die weten nu niet waar ze heen moeten. En ze zitten nu te kijken om naar, zeg maar, richting Ethiopië te gaan. Hmm. En, en is daar plek voor die mensen, voor zover u weet? Dat, dat is nog de vraag. Dat is allemaal, het is allemaal zo snel gegaan dat... ja, dat soort dingen, dat is niet duidelijk. Ja, als ze de grens oversteken, dan beginnen ze gewoon een nieuw kamp aan de andere kant van de grens. Ja. Maar ik denk... Ja, en als, als u er overheen vliegt... Hè, ziet u iets van het geweld of van de onrust? Ziet u mensen die op de vlucht zijn? Nee, nee. Je ziet heel erg weinig. Um, wij vliegen daarom ook... wij vliegen ook wel vrij hoog... omdat er ook op vliegtuigen geschoten wordt... En, um, maar als je dan landt in een, uh, een uh, dorp, maar op een vliegveldje, dan zie je dus wel heel veel militairen die er zijn, die er normaal gesproken niet zijn. En uh, ja, mensen die, uh, die echt, uh, echt heel angstig zijn. Ik heb bijvoorbeeld uh, van een hulporganisatie die Zuid-Sudanese -Zuid -Zuid ook had, die uh, bij hen werken, maar die werken in het gebied van, uh, van de andere stam. En er waren de enige twee zeg maar, in dat dorp die van de, van de tegenovergestelde stam waren. Ja, die wisten niet hoe snel ze eruit moesten komen. Het hm. was echt wel uh, ja, beangstigend ook om te zien. En als u zegt we vliegen vrij hoog, want er, er wordt ook geschoten... heeft u enige vorm van bewapening aan boord om, om u daartegen te verdedigen? Nee, nee, wij hebben niks aan boord. Dus maar hopen elke keer als je gaat landen dat het goed gaat daar? Nou, voordat wij landen um, uh, is er wel contact met degene die op de grond zijn... in het uh, middel van uh, telefonie of uh, satelliettelefoon... om uh, aan te geven of het wel of niet veilig is om te landen. Want als het onveilig is, dan uh, is het uh, ook niet raadzaam om te landen... omdat je vervolgens uh, aan de grond gehouden kunt worden... door uh, degene die dan uh, de macht heeft en het vliegveld sluit of wat ook al. Dus er is wel uh, van, van die kant vanuit onze... Uh, ja, van onze operations uh, wordt daar enorm uh, naar gekeken. En heeft u een Dan keer door, door moeten vliegen, of kon u tot nu toe elke keer landen? Nou, tot nu toe uh, hebben we overal kunnen landen, uh, althans ik. We hebben gisteren wel gehad dat een van onze vliegtuigen die kon niet uh, in, de, in de stad kon landen, omdat het vliegveld daar gesloten was. Uh, hij probeerde net, uh, het vliegtuig van het Rode Kruis, hebben we het geprobeerd, maar niemand uh, mocht landen. En ik las net dat het nog steeds gesloten is en dat daar uh, zwaar gevochten wordt. Dus daar hebben wij nog wel wat mensen zitten die, uh, die vastzitten. Van ik op het moment niet weet waar ze precies zijn. Hmm. Er een hulpgoederen, neemt u die nog mee naar Zuid-Soedan op de heenweg? Nu niet. Nee, nee. we vliegen nu met de lege vliegtuigen heen omdat de... Uh, de organisaties die wij eruit halen, ja, die laten een leeg kamp achter eigenlijk. Dus als je daar uh, nog je spullen neerzet, dat is alleen maar uh, kun je alleen nog maar allemaal kwijtraken. Ja, u bedoelt dat wordt geplunderd. Dat komt niet meer op de plek waar ja. het uh, terecht moet komen. Nee, precies. precies ja. En wanneer staat uw volgende vlucht gepland naar zuid soedan Op het moment zijn wij gewoon op standby, want we hebben iedereen uh, waar wij bij konden, hebben wij uh, eruit gehaald. Van de organisaties waar wij voor werken. Er was vandaag uh, nog één vliegtuig die uh, nog wat mensen eruit gehaald heeft. Dus uh, nu is het uh, afwachten uh, met name voor die mensen die in, uh, in Malkal zitten of uh, het vliegveld open gaat. En dan zullen we kijken wie, daar, uh, wie daarheen zou kunnen gaan om die mensen op te halen. Ja, en hopen dat er ook snel die hulpgoederen weer gebracht kunnen worden en dat de rust weerkeert. Ja, nou, dat zal dat zal. Uh, ja, Hopelijk begin volgen, volgend jaar wel weer uh, kunnen gebeuren, want zo gauw het wat drukker gehoord zullen wel de verschillende organisaties weer uh, teruggaan om te gaan werken, want uh, veel van hen werken in vluchtelingenkampen en met vluchtelingen, en dat is alleen nu maar toegenomen. Mm. Dus dat werk zal, uh, ja, dat kan nog wel eens een stuk drukker worden dan dat wat we tot nu toe meegemaakt hebben. Goed succes met uh, uw werk en uh, de situatie. Laten we hopen inderdaad dat u snel weer met de uh, middelen daarheen kunt vliegen. Meneer Haak, Christian Haak, dank u wel. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. over vier uur. Dan mogen ze het glazen huis uit. De drie FM-dj's Paul Habbering, Koens Wijnenberg en Giel Beelen... zes dagen lang muziek gedraaid om geld op te halen voor de strijd... tegen kindsterfte door diarree. Ewout de Bruin is in Leeuwarden, waar het glazen huis dit jaar staat. Ewout, um, je bent er ook al even in geweest, vertelde je net. Zagen ze er uh, na zes dagen zonder eten nog enigszins fris uit... Ja, ze zagen er nog, uh, nog wel redelijk uh, fris uit. Uh, Paul Rabbering die zei wel dat hij op uh, verschillende plekken... toch een beetje was uh, afgevallen her en der. Maar ja, wat wil je als je zes dagen lang alleen maar fruit, uh, fruit en groentesapjes drinkt? Um, ik weet trouwens niet of ze nou wel heel veel zin hebben om dat huis uit te gaan. Hoor, want het is heel jammer, maar het regent zo ontzettend hard in Leeuwarden... Um, dat je dat toch ook wel merkt aan de bezoekersaantallen. Gisteren was het ontzettend druk bij het glazen huis. Maar als je nu op het, op het eindfeest kijkt. Daar staat pas een kwart van het plein vol. Ik denk met name dat dat echt door de regen komt. Want het is al de hele dag heel erg regenachtig. Um, maar in dat glazen huis daar hebben ze dat dus niks van gemerkt. Uh, daar uh, ja, is het lekker droog. Is het ontzettend warm door al die televisielampen. En het viel mij ook op dat het veel kleiner is dan het op televisie lijkt. Het is eigenlijk een heel klein bedomd hok. En ik vroeg in dat glazen huis toen ik daar vanmiddag was... aan Paul Rabbering hoe het nou met hem gaat na zes dagen. Het gaat goed. Ik voel me goed. Uh, uh, geen idee eigenlijk wat mijn lichaam zegt. Want dat weet ik inmiddels niet meer. Uh, het is gewoon de energie die je voelt hier in Leeuwarden. Die je ziet op de Twitter berichtjes, sms'jes, mensen die bellen. Je spreekt ze ook zelf als je hier in het huis zit... Uh, als je de telefoon opneemt voor het callcenter. Dat voelt heel goed. En ik, ik ga met opgeheven hoofd nu richting de finale. En ik hoop dat we daar echt nog even een extra zetje voor krijgen. We hadden gisteren 6,2 miljoen in de tussenstand. Dat is al een fantastisch bedrag. Dat, daar zijn al zoveel kinderen mee gered. Maar ja, uh, elke, elke euro kan een, een kind nog redden. Dus uh, blijf vooral doneren. 09091336. Dan nou staan we hier in het Glazenhuis in jullie slaapkamer. Heel klein allemaal. Gaat dat een beetje? Allemaal zo op elkaars lip. En... Ja, we slapen bijna niet samen omdat we elkaar afwisselen. Uh, ja, het is, wel, het is wel krap. Maar ja, ik heb hele toffe collega's. Het gaat heel goed met Giel en Koen. En uh, oordoppen helpen, dus ik weet niet of ze snurken eigenlijk. Dat, dat scheelt ook. Maar ja, het is een week waarin je je instelt op niet zoveel privacy. Maar ik doe het ergens voor. En dat zorgt ervoor dat ik alles vergeet, wat ook maar vervelend kan zijn eigenlijk. Nou, en waar kijk je dan nu het meest naar uit als het voorbij is? Een hamburger. <laughs> en mijn vriendin. Dat, die twee dingen. Maar in die ja, dat... volgorde ook? Ja, ergens dat. Je krijgt. Nee, mijn vriendin heb ik. Dat is kort geleden dat ik die gezien heb. Twee dagen geleden was die heel eeuw eventjes. Uh, um, maar ja, eten is wel, dat is wel vervelend. Als je niet eet, je gaat er de hele tijd aan denken. Ik ben op Twitter een, uh, een ding gaan volgen, dat heet Foodporn. Die stuurt gewoon om het uur een foto van iets lekkers. En ik weet niet waarom, maar het is gewoon leuk om naar te kijken. Um, nou ja, dat, maar maar dat, is, dat is één ding, dat eten inderdaad. Maar mijn vriendin, ja, ik zal er blij zijn... als ik gewoon met haar ben, even met de kerststemmen van Lily. Zij Paul Robbering, zijn vriendin Christel, de zangeres... Die heeft hier vanmiddag al opgetreden. En die is er natuurlijk ook om uh, Paul straks uit het huis te halen. Ik vroeg haar net nog uh, even achter het podium van... God, wat vind je er nou van dat jouw vriend eigenlijk meer zin heeft in een hamburger dan om jou te zien? Maar ja, dat kon ze zich eigenlijk wel voorstellen. Ze zegt, hij heeft me gisteren al geen sms En ik vind het voor deze ene keer niet zo heel erg. Nou, goed zo. Ewout de Bruin was dat vanuit Leeuwarden. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het is langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden en ook bij Eembrugge. En een ongeluk op de A27 Utrecht-Breda. bij werken dan 4 kilometer, daar is de ook dicht. Simon Webb nu, coming around again. I've been in the, darkness, but the, in. Now the is slowly melting in my soul and in my skin.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 the game. Van Simon Webb gaan we naar de Sint-Josefkerk in Utrecht. Daar zochten ze twintig jaar geleden naar een manier om meer kinderen de kerk in te krijgen. Dat uh, hebben ze toen gedaan door de herdertjesviering. En die is er nog altijd. Een speciale dienst voor kinderen. Joas van de Kerkhof, jij bent daar vanmiddag. De kinderen hebben net geluisterd naar het kerstverhaal. Uh, ze zouden volgens mij, als ik jou goed hoorde, net op zoek gaan naar het kindje Jezus. En dat hebben ze gevonden, het kindje Jezus. En Waar was die verstopt? Jezus, ja, die was in de kribben uh, verstopt. Um, en uh, ter gelegenheid van de geboorte van het kindje Jezus uh, worden er beschuitjes met muisjes uh, uitgedeeld. Nou, is dit blauw met wit? Maar geloof dat het er vandaag niet aan de orde was. Het was meer roze met wit, hè? Het was uh, roze met wit wat er in de kribbel lag, ja. ja. En en je meisjes moet, Jezus, wat ontzettend modern. Ja. <laughs> je moet doen met wat je hebt, hè? En in maar in er waren dit er, geval... er twee, toch? Uiteindelijk waren er twee en het was een miscommunicatie even... waarvan uh, één iemand dacht van oh, we hebben nog niet, laten we een ander kindje uh, vinden. En dat hebben ze toen ook gevonden, maar toen had het eerste kindje alweer vastgelegd. Dus ja, dat was nog even een, een kleine ja, uitspreken met elkaar. En het is allemaal goed gekomen uiteindelijk. Wist u dacht dat uw dochter zo goed met kinderen om kon gaan? Ja. ja. ja Hoe oud is ze? Ze is 14 jaar. Ja. En Maria? En voor het tweede jaar Maria. Ja, en ze doet het met alle liefde en ze vindt het ook hartstikke leuk. Wil later ook de zorg in, dus ik vind het niet raar dat ze dat uh, leuk vindt. Je komt nu met het mandje met, uh, met beschuit en muisjes. En dat we zomaar door die meneer heen mogen praten. <laughs> nou, maar dat vind je niet zo erg. Het is een kinderdienst. Dus uh, dan weet je dat er leven in de kerk is. En dat is ook heel belangrijk om te laten zien aan de mensen dat er leven in de kerk mag zijn. Uh, er zijn prachtige gelegenheden, maar er zijn ook vieringen, kindervieringen... waarbij juist dat leven heel erg welkom is. Ja, ze rennen hier door de kerk. Er viel er net eentje. Je kunt bijna de achterkant van zijn hoofd zien. De, de, de bult die op zijn hoofd zit, die viel met zijn hoofd... waar je normaal met je knieën moet zitten, met zijn hoofd op het bankje. Ja, oh. ja zielig is dat dan, hè? Ja, ja wat dat betreft is misschien de, de, probeer, de kerk probeert wel moderniseren, maar de banken die zijn nog heel erg oud. <laughs> zijn dat alleen de banken? <laughs> Daar laat me niet over uit. Oh, je bent wel betrokken bij de kerk. Ja, uh, ik ben voornamelijk bij de Jacobuskerk betrokken. Maar in samenwerking met Corina uh, van de Jozefkerk hebben wij uh, dit opgepakt om, om, om zeker voor de kinderen leuk te, te maken. En ben jij ooit zelf ook Jezus geweest? Je was nu Maria? Nee, dat niet. Daar uh, zijn we te laat bij deze kerk aangesloten. Ken je wel kinderen die Jezus zijn geweest? Nee, dat ook niet. Het is pas mijn tweede keer dat ik dit heb gedaan, dus uh, ja, ik weet niet waar het kindje van vorig jaar is, maar sowieso probeer ik ze ieder jaar wel een echte baby te regelen, dus dat is wel heel leuk. Maar dan moet je natuurlijk ook wel weer oppassen dat je het kindje rustig weet te houden. Nou, dat wist je. Ja, dat, zoals ik al eerder zei, ik heb een goede bad met kleine kinderen. Wat je eerder zei, gaan we later horen in de uitzending. Toen had je wel een, ja, een blauwe jurk aan. Nu heb je nog iets blauws aan. Het is nog hemels, lijkt het wel. Ja, nieuw shirt gekocht. Dus dat wou meteen wel even uitproberen. Hoe is het om de moeder van Maria te zijn? Uh, spannend. En het tweede naam is Maria. Dus misschien heb ik het al een beetje voorspeld ook bij het naamgeven. En uw tweede naam? Agnes. Er zit geen Maria in? Wel, maar ja, dan als derde. <laughs> ik heb er vier. <laughs> Ja, zo gaat het. Hè? Ja. ja, katholiek hè. Dan uh, worden er al meerdere namen gegeven, meestal met een heilige. Waarbij de meisjes uh, inderdaad een Maria toe geweest kregen. En uh, mijn broer die heeft zelfs Jozef en Maria in zijn namen zitten. Dus wat dat betreft heeft hij de hele heilige familie. Oké, okay, hoe lang is het nog bezig hier nu? Uh, ze lopen naar achteren, dus dit is de afsluiting van, uh, van de dienst. En dan mogen de kinderen nog even langs het kripje lopen. Waar nu dan uh, de stenen beelden staan en het stenen beeld van Jezus ook ligt. Dankjewel. En de, ja, zullen we rustig meezingen dan? Ja? ja. Doe maar. We ja. moeten even wachten. Ja. Klink klokje, klingelingeling. klink klokje, kling. Dat gaat maar door. Ja, dat gaat maar door. Er zijn meerdere refreinen van een keer. Helaas niet uit mijn hoofd, wel het refrein. Maar ik denk dat iedereen dat mee kan zingen. Zeker. Joris, uh, zing nog even lekker verder. We gaan jou verlaten daar in de sint josefkerk in Utrecht. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Als iedereen uitgezongen is op tweede kerstdag... dan kunnen schaatsliefhebbers hun hart ophalen... dan begint het Olympische kwalificatietoernooi in 10.30. Wie mag er mee naar Sochi en wie niet? Sebastian Timmerman gaat daar verslag van doen. Sebastian, de loting voor de eerste dag is nu bekend. De duizend meter bij de vrouwen en de vijf kilometer bij de mannen... zitten er mooie ritten tussen. Nou, zeker op die vijf kilometer bij de, bij de heren. Uh, bijvoorbeeld de slotrit. Jan Blokhuizen uh, rijdt dan tegen Sven Kramer. Dat waren vorig seizoen nog ploeggenoten. Sterker nog, rond deze tijd van het jaar van 2012. Uh, maakte Blokhuizen het Kramer erg lastig. Daarna werd hij wat minder. Uh, maar dat boterde niet tussen die twee. Het boterde niet tussen TVM en Blokhuizen. Dus die is zijn eigen weg gegaan. Aan het begin van het seizoen was Blokhuizen niet goed... maar hij wordt wel beter. Nou ja, Sven Kramer, dat is natuurlijk de man op de 5 kilometer. Uh, Olympisch kampioen. Uh, wordt eigenlijk ieder jaar altijd wereldkampioen op die afstand. Maar voor Kramer geldt ook, in tegenstelling tot vier jaar geleden. Ook hij moet zich gewoon plaatsen via dit toernooi. Uh, dat is zeg maar een van de wijzigingen ten opzichte van de aanloop naar, naar Vancouver. Geen uh, rijders met beschermde statussen vooraf en dergelijke. Dus Okramer moet gewoon vol aan de bak. Hij dus in de slotrit tegen uh, Jan Blokhuizen. De rit daarvoor rijdt Jorrit Bergsma. De nummer 2 van het uh, NK eind oktober. De rit daar weer voor, dus rit 6, rijdt uh, Bob de Jong... Uh, en dan hebben we ook nog Koen Verwij. Die heel goed is op de 1500 meter. Uh, maar die toch ook wel op de 5 kilometer een outsider is, denk ik... voor, uh, voor een startbewijs, voor de duidelijkheid. Er gaan er dus drie. Er gaan er drie. Ja. En zijn dat dan de nummers 1, 2 en 3 bij de 5 kilometer? Is het zo simpel? Nou ja, normaal gesproken wel. Maar je voelt hem al een klein beetje... Stel, er gebeurt wat met Sven Kamer. Dan, uh, dan heb je altijd misschien nog een uh, bespreekgeval. Maar als die gewoon overeind blijft, et cetera... dan uh, gaan gewoon de nummers 1 en 2 echt sowieso. De nummer 3 moet heel even af vanwege die beroemde beruchte prestatie, matrix, maar als er ergens bij de andere afstanden maar één dubbelaar zeg maar, tussen zit, dus een rijder die zich voor meer dan één afstand plaatst, dan gaat hij nummer drie van de vijf kilometer ook gewoon. Ik hoop dat het dan uh, een even. beetje te volgen is, Nee, Want met dat, die dat matrix volg ik is Stel La, Laten we zeggen, kom ja. voor wij voor derde ja. op de vijf kilometer... Op wie en wat moet hij dan wachten of nou, hij ook echt hij zich, die vijf hij, mag gaan rijden in zijn? Als hij zich bijvoorbeeld voor de 1500 meter plaatst... dan, dan gaat hij ook gewoon... Kijk, er zijn, maar uh, dat kan toch ook allebei? Twee afstanden precies, in soortje ja, rijden? Precies, dat kan, gewoon, dat kan gewoon allebei. Maar wat Jazeker. is dan die prestatiematrix? Die prestatiematrix die gaat erom... Uh, uh, die is in het leven geroepen vanwege het feit dat er maximaal tien... Mannen en tien vrouwen per land in een uh, soortje rijden. Ah, oké, okay, je dat komt dus misschien op 12 precies, uit precies, met al die afstanden en precies, de achtervolging. Precies, en uh, dat is overigens geen Nederlandse regels, gewoon een internationale regel. Dus er mogen tien heren en tien vrouwen maximaal naar Sochi. Maar ja, het kan zijn met de prestatiedichtheid in Nederland. Uh, dat er bijvoorbeeld dertien heren of veertien heren zich kwalificeren voor Sochi. Bij de 1, 2 en 3. Ja, ja, en daarom is er een volgorde gemaakt. naar aanleiding van de resultaten van uh, vorig seizoen. op WK's, Wereldbekers. ook de Wereldbekers van dit seizoen zijn daarin meegeteld? Wat zijn nou de afstanden waar we de grootste kansen hebben op goud, maar ook op een medaille? Dus bijvoorbeeld de eerste plaats op de 10 kilometer staat helemaal bovenaan die matrix. Die gaat sowieso. Maar bijvoorbeeld de, uh, bij de vrouwen, bijvoorbeeld de derde en de vierde plaats op de 500 meter, die staan er helemaal onder aan de matrix. Omdat degene die eerste wordt bij de 500 precies. meter, die mag al lang blij zijn als ze straks bij de eerste drie in Sochi zitten. Precies, precies. Dus naar aanleiding daarvan is er dus uh, zo'n aanwijsvolgorde uh, uh, gemaakt. Dus. Uh, en bijvoorbeeld op de vijf kilometer bij de heren valt dat tussen nog wel mee. Maar op de duizend meter bij de vrouwen, ja, daar is dat, een, is dat een heel ander verhaal. Want hoe is het daar? Zitten daar mooie wedstrijden tussen bij dit uh, Olympische ja, kwalificatie? Ja, eigenlijk de laatste vijf, uh, zes ritten, dat zijn, daar zit... Iedere keer wel een rijder in met een verhaal. Bijvoorbeeld Annette Gerritsen, vier jaar geleden nog zilver in Vancouver, daarna heel veel problemen gehad. Echt knokkend nu voor haar laatste kans. Irene Wüst rijdt al vrij vroeg in de zevende rit, dus die moet dan gelijk vol aan de bak, tegen Laurine van Riesen. Vier jaar geleden ze dus brons in Vancouver. We hebben Jorien ten de dame die het schotrekt met nieuwe de talent. Baan, Precies combineert, ja. Leenstra natuurlijk, in de voorlaatste rit tegen Lotte van Beek. En Margot Boer rijdt in de laatste rit tegen Antoinette de Jong. Ze dan een beetje gaat strepen en gaat kijken, kom je zo tot acht, negen vrouwen die zich wellicht zouden kunnen plaatsen... nou, dat is al te veel. Dan mogen er maximaal vier starten in sortie. Maar kijk je dan ook weer naar die uh, aanwijsvolgorde, die matrix... dan zie je dus dat de nummers één en twee sowieso gaan... en dat de nummers drie en vier moeten afwachten... hoe de rest van het toernooi zich ontwikkelt... En uh, of zij op die manier alsnog uh, de duizend meter in Sochi mogen gaan rijden. Maar voor de nummers drie en vier is het dus uh, ja, billenknijper, afwachten. En dat toernooi duurt vijf dagen. Dat toernooi, toernooi duurt vijf dagen, begin tweede kerstdag overmorgen... tot en met 30 uh, december. Dus ik, jij gaat dag vijf dagen afstaan. enorm zitten rekenen... en je uh, hersen ja, zitten kraken en, ja, over ja, wie er mee gaat en niet. Strepen en rekenen en dergelijke. En uh, hopelijk weten we eind december hoe het zit. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Straks na het uh, nieuws van half zes gaan we praten over de Belgische...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 Het weer Peter Kuijpersminke. De zuiderstorm van vanochtend die is de afgelopen uren snel in kracht afgenomen. Ook alle waarschuwingen zijn vanmiddag door het KNMI ingetrokken. Vanavond en vannacht dan neemt de wind ook verder af naar windkracht 2 in het binnenland en kracht 5 aan de kust. Het is wel overal bewolkt en op de meeste plaatsen valt regen. De grootste hoeveelheid regen valt in het oosten en in het zuidoosten.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 Tot en met de eerste week van het nieuwe jaar... blijft het waarschijnlijk aanhoudend zacht. Jolanda van der Velden, hoe is het op de weg? File staan er Lucella nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knopend en Muiden 5 kilometer. Een aanrijding met drie auto's op de A10 de Ring Zuid richting Den Haag. Tussen Duivendrecht en Knopend 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. andere kant op staat tussen Oostdorp en Rij 4 kilometer. Pas een ongeluk op de A27 Utrecht richting Breda. Daar zijn alle rijstroken weer open. Tussen Noordloos en Werkendam nog 5 kilometer.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is vijf minuten over half zes. We wensen u een fijne kerst en een zeer gelukkig nieuwjaar. De Belgische koning Filip, die vanmiddag zijn allereerste kersttoespraak hield. Hij roemt onder meer de Belgische sportsuccessen die dit jaar werden behaald. Onze topsporters behalen mooie successen. En de Rode Duivels gaan naar de wereldbeker voetbal. Samen met u verheug ik me daarover. Nou, Liesbeth van Impen, politiek hoofdredacteur van het Nieuwsblad in België. Uh, ja, hij verheugt zich daarover, maar uh, zo klonk het eigenlijk niet, hè? Ja, dat, ik kan me voorstellen dat het zo klinkt. Um, laat zeggen, enthousiasme, spontaneiteit en heel erg veel vlotheid, dat uh, is ons Koningshuis niet echt gegeven. Uh, ik denk dat de meeste Belgiën dachten dat het er eigenlijk nogal vrij vlot uitkwam. Oh ja? Maar dat heeft natuurlijk met de verwachtingen te maken. Ja, want, want die, de, de, de, hoe is hij ontvangen? Het, het valt mee, is dat de algemene teneur? Het valt mee. Nu, om te beginnen, uh, we hebben af en toe discussie over dit soort speeches, maar dat is dan meestal omdat er politiek gevoelig iets, iets gevoelig gezegd wordt. Uh, daar is hij heel ver van gebleven. Je kan met de beste wil van de wereld daar nu geen uh, grote politieke boodschap uit halen. Geen waarschuwingen voor populisme, separatisme, noem maar op. De dingen die zijn vader wel eens deed. Dus hij is daar heel voorzichtig gebleven. En dan gaat het eigenlijk over de stijl en hoe hij het doet. En dat is dan zoals we het eigenlijk verwachten en misschien zelfs net ietsje beter dan dat we het verwachten. Dit is een uh, koning die als prins bekend stond als zeer stuntelig, zijn uh, meestal het verkeerde. En nu, God, hij is door die speech geraakt zonder al te veel problemen. Ja. Het Nederlands was oké, okay, iets beter nog dan dat van zijn vader, nog altijd niet perfect. Maar dat zijn wij gewoon van ons koningshuis natuurlijk, hè? dus uh, op dat vlak ja voldoet hij aan de verwachtingen of doet hij zelfs net, net ietsje beter? En hij ging ook staan, hè, in plaats van achter een bureau zitten. Dat moet misschien dat gevoel van losheid ook wat uh, uh, ja. versterken. Het was heel duidelijk dat er wel nagedacht was over, over het beeld, ook over het feit dat de het een nieuwe koning is zijn eerste kerstboodschap. Uh, dus er waren een aantal wijzigingen. Hij zat niet achter een bureau, hij, uh, hij, hij stond. De camera bewoog een beetje. Um, ja, dat zijn nieuwe dingen. Hij spreek, sprak blijkbaar iets sneller dan zijn vader. Um, hoewel het nog altijd geen, uh, geen topsnelheid is. Uh, hij heeft ook voor het eerste keer de speech ook volledig in het Duits gedaan. Wat uh, doorgaans niet gebeurt. Dus je voelt dat hij wel gekeken heeft naar de kleine dingetjes. Die dan toch een beetje het verschil moeten maken. Dat het er allemaal iets moderner moeten doen uitzien. maar. Want het krijg je nog altijd in de lande. En hoor je eigenlijk nog wel eens iets in België van zijn vader of is die helemaal van het toneel verdwenen? Wel, um, de vorige koning was zeer populair... ...maar heeft ook een buitenrechtelijke dochter... ...en daar is de laatste maanden uh, weer een en ander om te doen geweest. Zijn vroegere minnares, dus de moeder van zijn buitenrechtelijke dochter... ...heeft een groot interview gegeven... ...waar ze heel die affaire uit de doeken gedaan heeft. De meeste Belgen begrijpen niet dat die buitenrechtelijke dochter... ...eigenlijk op geen enkele manier een plaats krijgt... ...dat, daar, dat die doodgezwegen wordt. Um, en ze lijken hem dat toch stil wel kwalijk te nemen. Dus hij is in de popons redelijk naar beneden gegaan... En het is heel duidelijk dat deze koning gezegd heeft... ik ben nu eindelijk koning, ik heb er 20, 30 jaar op gewacht. En dat er nu echt geen enkele verwijzing was naar de vroegere koning. Niet in de beelden, niet in de speech... niet in het generiekje ervoor en erachter. Het is duidelijk, nieuwe koning, nieuwe bladwerken. En verwacht uh, het volk nog iets... Ja, het volk, wie is het volk? Maar verwacht de Belgen <laughs> nog iets van Philippe... dat hij misschien iets met die halfzus uh, gaat doen? Er waren in het begin geruchten dat hij daar, ja, dat dat misschien nog zou veranderen... maar blijkbaar ligt de... Uh, koningin, zijn de, de, de, de bedrogen echtgenoten in deze zal ik maar in dit verhaal zal ik maar zeggen ligt die daar nogal dwars. Die, dat ligt nog allemaal heel gevoelig. Uh, ik heb de indruk dat Filip in deze kerstgespraak vooral niks over de hele familie wil zeggen want hij heeft er een vrij goed jaar op zitten maar de rest van de familie eigenlijk niet. Dus de, de oudste koningin, want we hebben intussen drie koningen: mm -hmm. koninginnen Fabiola is in het nieuws gekomen omdat ze de belastingen probeerde te ontwijken voor de erfenis. Uh, de koning is met zijn buitenrechtelijke dochter in het nieuws gekomen uh, wat had ook geklacht dat ze en pensioen niet voldoende was, wat in crisistijden toch een beetje gevoelig ligt. Uh, Prins Laurent, de broer van de huidige koning, is weer ergens bomen gaan planten... waar hij dat beter niet gedaan had. Ik geloof in Libië tijdens de volle oorlog of revolutie. Uh, dus ja, de rest van de familie heeft de speech niet gehaald... en ik denk dat iedereen dat kan begrijpen. Liesbeth van Impen, dank voor jouw reflectie op dus die uh, kersttoespraak... van de nieuwe koning, een van de koningen in België. Philippe, de echte koning. Dank je wel. Een jaar geleden bezochten wij in het Radio 1-journaal alle straten uit het Monopoliespel. Van Steenstraat tot Spui, van bartel tot Hofplein. Om te kijken hoe de mensen zich daardoor de crisis knokten. Op het A. Kerkhof in Groningen zat de oudste apotheek van het Noorden. Die zat er sinds 4 mei 1782. En, uh, we zijn twee weken geleden verhuisd naar een uh, andere locatie in de binnenstad. En u was de apotheker. Ik ben nog steeds de apotheker, maar moest verhuizen. Klopt. Ik heb hier op deze locatie elf jaar als apotheker gewerkt. Waarom kan het niet meer hier? Uh, deze locatie is voor ons te duur geworden. En dat is de reden waarom we kleiner en, uh, en goedkoper moesten gaan uh, zitten. Kunnen we nog naar binnen? Ja hoor, zeker. Mijn uh, opvolger die heeft de sleutel. Dus. Ik moet behoorlijk verven. Ik moet behoorlijk uh, het pand weer uh, tot zijn recht laten komen. U gaat hier een winkel inzetten? Dat gaat heten de schoenenfabriek. Het is een uh, rijksmonument. Je hebt hier elf jaar gewerkt en nu is het een, uh, een leeg pand. Kunnen we heel iets moois van maken. Dat heeft een week geduurd voordat we alles eruit hadden hier. Er stond heel veel historie. Dat monumentale zullen ze zeker uh, tot zijn recht laten komen en uh, blijven behouden. De apotheek is inmiddels vertrokken. De schoenenwinkel van Bernd Zinks is geopend. Verslaggever Louis Dekker keert terug naar dit adres. A. Kerkhof 1719. Hij zit op hetzelfde plekje als een jaar geleden. De straatmuzikant. Paul naast het pand waar jarenlang een apotheek in zat. Maar dat beeld is wel veranderd. Vorig jaar draaide het hier nog om de recepten en de pillen. Nu zit er een schoenenfabriek. Goedemiddag, meneer. Niet letterlijk een fabriek, maar een winkel die zo heet. Dag, mevrouw. Dag, meneer. Ik zoek Bernd. Die ga ik even voor je roepen. Bernd! Bernd! Kom je? Hallo Louis. Goedemiddag. Een jaartje geleden. Het is wel veranderd hier. Ja, we hebben echt alles op de kop gezet en uh, helemaal uh, gemaakt zoals we het wouden hebben. Retro, vintage, gewoon gaaf. Ik herken ontzettend weinig meer. Volgens mij ben ik vorig jaar door die witte muur naar binnen gekomen. Ja, er zat inderdaad een deur. En we hebben nu uh, het uh, dicht gemetseld om uh, een oude muur... Uh, te krijgen. Want de winkel heeft de ingang gewoon aan de voorkant. Dat lijkt me wel, ja. De ornamenten die hangen nog steeds zoals het uh, tijdens de apotheek uh, er hing. En voor de rest hebben we eigenlijk alles uh, aangepakt. Van, uh, van vloer tot met uh, plafond. Mevrouw, nou. kent u dit pand nog? Van vroeger? Is, heeft de apotheek hier gezeten? Ja, ja. Ik ben er nooit in geweest. Ook niet toen de apotheek erin zat. Maar wel vanaf de buitenkant. Het is een mooi pand. Schitterend. Was dit niet de plek waar de pillen achter lagen? Ja, uh, ik stond inderdaad uh, alle ja, de balies uh, waar uh, men de pilletjes kon halen. De apothekerskasten. De apothekerskasten. En daar hebben we nu een, een andere verslavende middelen in gelegd. Schoenen. Dat zijn schoenen, ja. Het is een ziekte, heb ik laatst ergens gelezen. In een boek van een Vlaamse auteur. Nee, schoenitis. Ja, schoenitis ook, hè. Het is een hele gezonde ziekte. want het, uh, Ja, van u wel. Terecht. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Daar zijn we heel blij mee. Die apothekerskast, die is weg, hè? De apotheekskasten waren uit de jaren 80 en dat had niet de show die wij uh, willen geven. Als ze echt oud waren, dan waren ze hier nog gebleven. Ja, ze waren eigenlijk te nieuw. Te nieuw waren ze, ja. ja. Hoe ja. tegenstrijdig het ook mag klinken, want hoe lang zat die apotheek hier ook alweer? 230 jaar, ja. Maar in de jaren 80 hadden ze hun laatste verbouwing gedaan. Weet u wat dit vroeger was? Oh jee, dan moet ik even weer naar buiten lopen, dan kan ik het misschien nog even herinneren. Mag het even? Doe eens. Ja? Loopt het hier storm? Ja, we hebben eerst een uh, heel goed half jaar gedraaid. En uh, toen hebben we ook er meteen het lef genomen om uh, Leeuwarden een tweede zaak te openen. U dacht het is toch uh, crisis? Ja, het was toen nog een recessie. Uh, Huppakee. Ja, het, uh, ja, als iets goed draait dan, uh, en zeker in deze tijden, was meteen voor ons het duidelijk van... Oké, okay, als het nu werkt, dan werkt het in de toekomst ook. En uh, we hebben toen meteen een stap uh, erbij genomen. Ja, in ja. Leeuwarden. En hoe heeft u dat gedaan? Ook een apotheek weggejaagd? Nee, nee, nee. Het, het pand stond twee jaar leeg en het was een oude... Uh, naaimachinewinkel nou, van Zinger. Uh, van Wel weer oud? Wel weer oud, historisch oud. We hebben ook echt uh, prachtige ruimte is het weer. Daar aast u kennelijk op? Ja. Het moet niet te modern? Het uh, moet zeker niet modern zijn. Het moet niet recht toe, recht aan zijn. Het moet onoverzichtelijk zijn. Het moet oud zijn. Het moet ambachtelijk zijn. Er moet, uh, moet heel veel karakter in zitten. Ja, nee dat klopt. Oh, wat was dat nou? Was er niet een apotheek of zo? Bingo. Echt waar? Ja, apotheek. Ja, het is een prachtig pand. We hebben dus zelfs oude medewerkers die in, in tranen hier waren uitgebarsten om hoe mooi het was geworden. Ja, dat is maar goed ook, hè? want anders gaan mensen klagen. Dat stokoude pand in Groningen, monumentaal, karakteristiek, ja. is door die schoenen, meneer helemaal naar de knoppen gehop. Ja, gelukkig hebben we die reactie niet gekregen. Geen één keer. Er was natuurlijk wat cynisme, hè? want de kop in de krant Apotheek maakt plaats voor schoenenfabriek. Daar kun je van alles van denken. Ja, alle veranderingen is voor iedereen altijd spannend. Maar we hebben het beste hiervan gemaakt en uh, heel veel complimenten mogen ontvangen en daar zijn we heel blij mee. Ondernemen is investeren, hè? Absoluut. Dus u zit nu in die maanden dat er flink is geïnvesteerd en dat we nog maar moeten zien of het allemaal goed komt. Ja, over vijf jaar hoop ik uh, op een nullijn te zitten dat de investering weer terugverdiend is. Vijf jaar? <lacht> ja, vijf jaar om uh, de, de investering die gedaan is uh, weer terug te verdienen. Ja. Hoeveel heeft u geïnvesteerd? Uh... <lacht> Ongeveer, hoor. Nou, ja, verder dat, niemand nou, die het hoort. Nee, nee, nee. nee, nee. nee dat houd uh, nee, ik liever voor mezelf. Dat uh, houdt hij liever voor zichzelf in Groningen. Terug naar uh, Akerkhof. Bernd Sings van de schoenenfabriek daar. Morgen dan gaan we in het Radio 1 Journaal terug naar het Hofplein in Rotterdam. De Shelltoren met 24 verdiepingen. Waarvan er vorig jaar in ieder geval 19 leeg stonden. We gaan eens kijken hoe het uh, met de files is. Jolanda van der Velden. Vertraging op de A10-ring de zuid van Amsterdam richting Den Haag. Tussen Duivendrecht en Knopende Amsel 2 kilometer. Bij het Knopende Amsel is de rechte reishok dicht. En ook op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is bij het Knopende Amsel de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag dicht. Dan een onbekende, althans een onbekende oorzaak van de file op de A59, Syriksee richting Os. Tussen Rosmalen en Os 6 kilometer. There is boy child. Jesus Christ was born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 Bonnie Boniem, Mary's boy, child. Bijna 50 miljoen Amerikanen zijn op dit moment afhankelijk van voedselbonnen. Door de crisis zijn het er steeds meer geworden. Maar voor de Republikeinen was het uh, wel mooi geweest. Ze hebben een bezuiniging doorgedrukt op het voedselbonnenprogramma. Daarom is uh, begin december een en ander teruggedraaid. Correspondent Wessel de Jong vraagt de moeder... bij het kerstinkopen wat zij daarvan merkt. En het is een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 Ik heb 50 dollar uitgegeven, maar ik had nog 28 dollar aan foodstams aan voedselbonnen. So I just had to pay the difference in cash. Let's go inside because it's, uh, it's pretty cool. Yeah. Hek van een appartement. Goed beveiligd hier. Appartement aan de zuidkant van Washington in Anacostia. Arme gedeelte van de stad. Klein keukentje. Eens even kijken wat ze gekocht heeft, Gail. Um een pakket dijen. Het zijn uh, geen kippenpoten, maar het zijn kippendijen. En uh, hoe lang doe je daarmee? So eat that today and tomorrow. Nu is het geld echt even op, pas donderdag kerksalaris. salaris. Christmas dinner will be at my brother's. So we'll eat there in and...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 En if my job was paying me enough where I didn't need government assistance, of course, I'll get off of it. Het probleem rond de voedselbonnen in Amerika. De bezuiniging daarop. U hoorde een verslag van correspondent Wessel de Jong. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Meteen Nijhuis. Britse media hebben het natuurlijk over de storm in Groot-Brittannië. Iedereen vindt het erg wat er is gebeurd. Maar het ergste vinden veel mensen dat ze nu niet naar hun familie kunnen met kerst. In Nederland hebben bijna alle regionale omroepen het over onze stormschade. Zo meldt Omroep West dat in Dordrecht alle voorstellingen van het wintercircus Royaal zijn geschrapt. De grote circustent is vannacht namelijk bijna weggewaaid. Het was dus een wilde nacht voor het personeel. Afschuwelijk. Het is echt met uh, een mannetje van 14... Uh keihard gewerkt, heel de nacht, uh, alles tegen probeerde te houden wat maar tegen te houden viel, en, uh, en zelfs uh, de, de grote ankers, die zeg maar van 1,60, uh, 1,80 die de grond ingaan, in dat dikke asfalt hier, die kwamen gewoon de grond uit dus dat was uh, bizar de Catalaanse publieke omroep zendt de traditionele kersttoespraak... van de Spaanse koning vanavond niet uit. Het personeel is boos over de bezuinigingen op de omroep. De omroepmedewerkers gaan een half uur staken... en dat doen ze dan precies op het moment van uitzending van die kerstboodschap. Ja, zijn er zijn gewoon herhalingen te zien van TV-series. In de Leeuwarden Courant gaat het over series Request... de inzamelingsactie van 3FM. De politie meldt in de krant dat in het drukke gebied rond het glazen huis... al verschillende portemonnees en een telefoon zijn gestolen. Het is vandaag dus de laatste de dag van die inzamelingsactie. Zo na zessen opnieuw live verslag vanuit Leeuwarden. En de Geen Stijl ziet dat vast niet zitten. Die noemt Series Request de marketingcampagne van 3FM en het Rode Kruis. Belachelijk dat de inzameling juist in Leeuwarden wordt gehouden. Vindt Geen Stijl. Want dat is een van de armste steden van Nederland. De conclusie van de site 3FM maakt een feestje van kindjes die sterven aan diarree... terwijl de stille ramp in Leeuwarden zelf wordt genegeerd. In het Parool gaat het over een ander radio-evenement... namelijk de Top 2000 van Radio 2. En dankzij een lobbyactie op Twitter staat voor het eerste nummer in de lijst... van Maarten van Roosendaal, de zanger die eerder dit jaar overleed. Hij staat op nummer 1521 met dit nummer. Slik vitamine tegen kanker je, in vuur. je met een stip, maar mij niet. De nieuwsite The Post Online heeft kritiek op de top 2000. Volgens een columnist is het geen lijst van de beste muziek. Maar de voorkeur van een stel babyboomers en van de muzieksamenstellers. De nieuwe platen zouden door het schimmige stemsysteem. meestal worden tegengehouden. Bij dat artikel staat trouwens nog niet bepaald een charmante foto van Frits Spits. Frits Spits, de presentator die op Radio 2 afscheid heeft genomen... van zijn programma Tijd voor 2. Ook in 1995 nam hij afscheid, toen vanavond Spits op Radio 3. Dat klonk toen zo. Die muziek vertelt wat ik zeggen wil. En dat is veel meer dan ik met woorden ooit kan. Alleen muziek kan dat. Het landschap langs ons levenspad. Dank jullie allemaal. Ja, ik was erbij heel lang geleden, toen nog als jongetje, Toen zei Frits ja? Pits, nou, als je bij de radio wil werken... dan moet je er gewoon gaan doen. Nou, dat is toch aardig van. Zo geschieden. Ja, precies. Nou, bij het afscheid van vandaag... richtte Frits Pits zich opnieuw tot uh, de luisteraars. Tussen ons is al die jaren toch iets moois gegroeid. Noem het Radio Liefde. Ik hier, jij daar. Ik zal jullie nooit vergeten. Applaus voor hem op Radio 2. Hij is trouwens vanaf januari op Radio 1 te horen op zaterdag... met een taalprogramma van 11 tot 1. Iedere zaterdag dus. Tot zover het mediaoverzicht. Martijn Nijhuis, we gaan richting het nieuws van 6 uur.